10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. CIA-directeur Petraeus heeft zijn functie neergelegd... vanwege een buitenechtelijke relatie. In een brief aan zijn collega's van de Amerikaanse inlichtingendienst... schrijft Petraeus dat hij na een huwelijk van 37 jaar... een verkeerde keuze heeft gemaakt door vreemd te gaan. Petraeus heeft president Obama ingelicht over de buitenechtelijke relatie. Obama heeft het ontslag van de directeur geaccepteerd...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 Wie doodzaait, zal slechts dood oogsten, zei Sepe tegen journalisten... voor het begin van een stille tocht voor slachtoffers van de Camorra, de Napolitaanse maffia. De aartsbisschop veroordeelt de Camorra al langer... maar hij heeft niet eerder zo'n concrete stap gezet. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. FC Groningen won in Breda met 1-0 van NAC. Het doelpunt viel tien minuten voor tijd en werd gemaakt door de Leeuw. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Het koelt af naar een graad of zeven...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 Beleef de strijd tussen onze topschaatsers en de internationale top. Kom naar de Ascent ISU World Cup op 16, 17 en 18 november in Tialverenveen. Support jouw helden naar de winst. Tickets vanaf 17,50. Ga naar Primera of schaatsen.nl. Maak het mee. Macro heerlijke sliptong per kilo slechts 8,95 euro.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 Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. Sven Kramer twijfelde of hij wel moest starten. Te veel last van een rugblessure. was het verhaal. Maar hij kwam en hij overwon. Heeft hij verstoppertje gespeeld? Ah, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet van het verstoppertje spelen. Dat wil ik nu eigenlijk ook helemaal niet doen. Dat uh, heb ik ook echt niet gedaan door de toelichting van bondscoach Louis van Gaal op zijn selectie. Vorm, dat was het kernwoord. En om die reden heeft hij nog vier namen op een reservelijst. Die moeten zich dit week einde bewijzen. Ik vind dat iedereen fit moet zijn. En dat wij geen uh, revalidatiecentrum zijn als wij bij elkaar zijn. In de Eredivisie moet koploper FC Twente zondag... naar de verrassende nummer 3 Vitesse. Twente-coach Steve McLaren krijgt al veel telefoontjes uit zijn vaderland... over de spits van de tegenstander, Wilfried Boni. Hij hoopt dat hij snel verkocht wordt. My phone keeps ringing from England, the Premier League clubs who uh, who asked me about this boy Borne, and uh, I said, yeah, come and buy him in the, in the winter. If you can buy him in the beginning of November, then do it. <laughs> yeah. Ja, dat was Steve McLaren. En we hebben nog veel meer tot 11 uur. Bijvoorbeeld de loting van het EK voetbal voor vrouwen. Straks de bondscoach en natuurlijk een van de vrouwen, de aanvoerster, zelf aan de telefoon. Maar we gaan eerst even naar Breda. NAC tegen Groningen. Heeft u kunnen horen op de zender. In de slotfase ging het toch nog fout voor NAC en goed voor Groningen. een goede goedenavond. Verdiende overwinning. Gehoord. Nou, ja god, dat vind ik nou iets te veel van het groeien. Want het begon zeker in dat tweede gedeelte van de tweede helft... wel erg veel weg te krijgen van een toch 0-0 wedstrijd. En uh, ja, dan blijkt toch dat als je één keer een oprisping in huis hebt... en die had Groningen, dat was een van de weinige echt mooie fraaie aanvallen. Ja, als je dat dan een keer op de mat kan leggen... hier in het Radverlegstadion, dan is dat blijkbaar uh, succesvol. Mooi doelpunt van uh, De Leo... De bal komt vanaf de linkerkant. Burnett is diep gegaan. Steekt de bal door of speelt hem eigenlijk door naar Schet. Die draait hem met zijn rechtervoet naar de verre paal. En daar staat De Leeuw. En die mag maar weer eens scoren voor FC Groningen. Hij maakt nu zes doelpunten in tien wedstrijden. Ja, het is niet gestolen misschien. Maar het is wel erg veel van het goede voor FC Groningen. Dat misschien wel een crisis afwendt. Hè? Want de vierde nederlaag op een rij zat eraan te komen. Alleen een overwinning van 1-0 thuis tegen ADO. Was wat om vrolijk van te worden daar in de Euroborg. Dus... 1-0 voor Groningen, dat is uiteindelijk het resultaat hier in Breda. NAC won de laatste twee wedstrijden in de competitie. Won ook nog in de bekers, na penalties van de amateurs van HBS. De ploeg van oud-proftrainer André Wetsel. Maar ja, je kan, zou kunnen zeggen, die zaten linksom of rechtsom in de winning mood. Maar die moed die zal wel verdwenen zijn na vandaag. Ja, um, en dan is de vraag, wat gebeurt er met uh, de trainer van uh, NAC Breda, Adrie Bogus? Is daar al enige duidelijkheid over? Blijft nee, daar is geen, geen definitieve duidelijkheid over. Adrie Bogers uh, ja, won die drie wedstrijden. Misschien kan hij dit resultaat wel niet zo goed gebruiken. Want ja, als hij nou ook weer van Groningen had gewonnen dan wordt het op een gegeven moment toch wel heel moeilijk om iemand te passeren. Vorige week, afgelopen weekend, vroeg ik het. Hè, toen wonnen ze hier van RKC, zeer onverdiend overigens. 2-1 tegen RKC voor NAC. En eh, toen was het verhaal, nou deze week, de week die achter ons ligt... daarin zou dan uitsluitsel komen. Er zou gesproken worden met Jeffrey van As, de technisch directeur. Maar nu is dat weer naar komende week eh, verplaatst. En ja, dat geeft toch een klein beetje de indruk... dat NAC toch stiekem nog eens heeft eh, om zich heen gekeken. Is er nog iemand anders op de markt? Ik weet wel dat er hier achter mij, of eigenlijk moet ik zeggen beneden... want ik zit een etage hoger dat er in de skyboxen wel uh, wordt gefilosofeerd of is gefilosofeerd over de naam van Ron Jans. Er werd gekeken naar een constructie misschien door mensen van kan dat financieel? Nou ik heb Ron Jans deze week aan de lijn gehad en die zei joh er is geen enkele interesse geweest er is nooit uh, een benadering geweest en ik zit er eigenlijk ook helemaal niet op te wachten om na mijn ontslag bij Standaard weer te vertrekken. naam die ik wel heb horen rondgaan is die van Ruud Brood. Die heeft nog wel een contract bij Rode JC zelfs voor komend seizoen. Uh, die zouden ze hier graag willen hebben als clubicoon. Ja, dan moet je wel de rest van het seizoen zien vol te maken. Uh, en wie met wie ga je dat doen? Dan kom je misschien toch weer uit bij Adrie Bogers. Maar heel veel uh, ja, liefde toenadering lijkt aan de buitenkant. Nak uh, toch niet te tonen richting de interimcoach. Uh, interim met dat lange verleden overigens bij RKC. Dus hij zal het vermoedelijk wel gaan worden. Maar... Het gaat allemaal met horten en stoten. En het is toch gek als dat steeds weer wordt verplaatst naar een week daarna. Daar spreekt op, ja, vanaf de buitenkant, zeg ik dan maar even. Want daar zitten wij dan volgens de voetbalmensen altijd. Daar spreekt in eerste instantie vanaf die buitenkant niet heel veel vertrouwen uit. Nee, duidelijk. Goed. Uh, later meer vanuit uh, Breda. Dankjewel, uh, Ragnar. Wat betreft de nabeschouwingen en de interviews rond NAC Groningen. Een duel dat dus uh, werd gewonnen door FC Groningen. Het zal er niet tot gaan zijn. Het schaatsseizoen is geopend met de NK-afstanden in Heerenveen. De vijf kilometer voor de mannen was een prooi voor Sven Kramer, Sebastian Timmerman. En dat was hem dan, hè? titel nummer vijf. Inderdaad. En de elfde alweer in totaal... als je alle afstanden bij elkaar optelt... komt er nog eentje tekort om Gerard van Velde... om in ieder geval op gelijke hoogte te komen met Gerard van Velde... als succesvolste Nederlander bij de enke afstanden. Ja, en ik had het eerlijk gezegd niet verwacht... na de vorige geschiedenis... Kramer met zijn blessure waar hij lang last van had. Maar uiteindelijk wint hij hem toch heel netjes... liet Jan Blokhuizen de wedstrijd als het ware maken. Ze reden de laatste rit, dus ze wisten ook precies wat ze moesten doen... om de snelste tijd neer te zetten. En in de laatste vier ronden... Versnelde Sven Kramer, Jan Blokhuizen had daar geen antwoord op. En zo uh, rijdt Kramer met uh, rondjes 29 aan het einde na 46 Genoeg om uh, dus inderdaad voor de vijfde keer in zijn carrière de vijf kilometer te winnen. Voor Jan Blokhuizen die op uh, de tweede plaats eindigt. En Jorrit Bergsma, de kampioen van vorig jaar, dit keer op plaats drie. Ja, hoe deden de BAM-jongens het? Dat zijn toch over het algemeen toch de jongens van, met de lange adem? Ja, zeker. Nou, Bergsma wordt dus derde. Uh, en daarachter uh, ja, was het eigenlijk een en al BAM. Want Bob de Jong wordt vierde, Terjan Bloemen wordt vijfde, Robert Bovenhuis wordt zesde. Bob de Vries viel tegen, maar die had last van zijn rug. Die wordt, uh, wordt laatste. Dus de BAM-jongens deden het op zich wel goed. Want ze gaan met z'n drieën de wereldbekers in. Maar ja, dit TVM-boys, dat TVM-duo was gewoon beter. Goed, dus is de nummer laatste en de nummer één die uh, uh, hebben last van hun rug. Uh, ja, zo kun je het zeggen, ja. Zwenk ja, Kramer pakte in ieder geval dus de Nederlandse titel. Laten we even luisteren hoe zijn uh, race ging en hoe zijn dag verliep. Een reportage van Steven Nalenboud. Bij de hoofdingang van Tialf hangt een groot reclameboord. De eerste krachtmeting, ben jij er klaar voor? Nee, leek Kramer te denken. In het begin van deze week en ook vandaag nog. Maar tot zijn eigen verbazing was hij er dus wel klaar voor. Ja, ik uh, verbaas, me, verbaas mezelf. Ja, verbaas je dat echt? Ja, ja dat had, uh, had ik echt nooit gedacht. En hoe, kan, hoe kan het dan toch? Ja, ik, ik snap dat niet helemaal meer bij jou. Nee, ik ook niet. Ik heb blijkbaar toch een, uh, een uh, bepaalde gave die, uh, die uh, goed van pas komt. Ja. Nou ja, dat, dat, is, dat is men ook wel volgens mij, dat jij een bepaalde gave had. Ik natuurlijk ook wel, maar uh, ja, ik heb er wel, uh, wel echt me serieus mee gezeten hoor. En, uh, het, is nog steeds, ja, het klinkt een beetje eng, maar het is nog steeds niet helemaal goed. En uh, toch weet ik zo'n goede rit af te leveren en uh, ja, dat, uh, dat stemt me wel heel erg tevreden. Want wat voelde jij tijdens deze rit, wat voelde jij nog van die blessure? Ja, ik heb gewoon best wel uh, veel uitstraling in mijn linkerbeel, maar goed, uh, ja weet je een beetje, ik moet er eigenlijk ook niet veel over klagen natuurlijk, want ik rijd gewoon 6, 17. Dat is ook gewoon niet netjes tegenover de concurrentie. En uh, ja, goed, uh, ik weet gewoon dat het voor mezelf beter kan en uh, ik doe er alles aan. Kramer reed dus een tijd van 6 minuten en 17 seconden. Dat was 3 seconden sneller dan zijn tegenstander en ploegenoot Jan Blokhuizen. Blokhuizen ging lang aan de leiding, dacht Kramer nu te kunnen verslaan. Maar hij wist aan het slot niet te versnellen naar de 29'ers. En dat lukte Kramer wel. En dat is verrassend, Jan Blokhuizen. Ja, nou goed, het verbaast me nu wel uh, hoe hij hier rondrijdt. Misschien, uh, ja, misschien is hij een beetje verstoptje gespeeld, ik weet het niet. Maar uh, ik, ik kan niet... Ook voor jou zelfs? Nou, ik kan niet oordelen over zijn blessure en uh, hoe, dat, hoe dat aanvoelt voor hem... Maar... Ik, weet alleen, ik kan alleen naar mezelf kijken en ik voel me gewoon goed in de aanloop hier naartoe. en ik krijg het gevoel dat ik, uh, nou, dat ik hier misschien wel mijn slag kon gaan slaan. En uh, ja, dat, dat, dat komt er net niet uit en daar baal ik een beetje van. Jan Blokhuizen zei, um, ja, misschien heeft hij ook al een beetje verstoppertje gespeeld. Uh, is dat ook zo? Nou ja, ik ben eigenlijk helemaal niet van het verstoppertje spelen. Dat, dat wil ik nu eigenlijk ook helemaal niet doen. En dat uh, heb ik ook echt niet gedaan. En uh, als ik me goed voel, dan zeg ik het. en voel ik me niet goed, dan zeg ik het ook. En, uh, ik moet wel zeggen dat ik van de week wel hele, hele goede, grote sprongen heb gemaakt, maar uh, ja, dit verbaast wel. Ja, is het ook, ja, dat, dat moet je verbazen. En als je dan nou kijkt naar Jan Blokhuis, die denkt ik ben, ben met een hele goede rit bezig. Als ik aan die laatste ronde maar 29, laatste rondes maar 29ers kan gaan rijden. En dat lukt hem niet. En jij gaat hier als een, als een, als een, als een halve lamme hierheen en uh, je rijdt hem eraf. Ja, ja dat, uh, dat zal ook niet altijd even leuk zijn. Maar goed, uh, ja, ik, uh, ik uh, moet naar mezelf kijken en uh, ik denk dat ik nog beter kan. Voordat zij je laat de 10 kilometer van de 5 kilometer afhangen, deelname aan die 10, dan kan ik het invullen, jij doet gewoon mee? Ik weet het nog niet. En, uh, ik heb nog geen tijd gehad, te overleggen en uh, dan ga ik morgen doen en dan, uh, dan gaan we het zien. Ja, je zou zeggen Kramer kan zelfs op één been winnen, dus die start heus wel komende zondag, maar zo simpel ligt het niet. Legt ook de coach uit Gerard Kemkers. Nee, wordt ook vandaag niet beslist. Want waar hangt het dan vanaf? Nou, we hebben, uh, uh, we hebben te maken met een reactie morgen. Uh, we moeten kijken, er is nog steeds uitstraling, er is nog steeds pijn in, in de benen. Uh, wordt die erger, wordt die heftiger, dan kan het zijn dat je verstandig moet zijn en bepaalde keuzes moet maken. We moeten ook kijken in het termijn. Uh, uh, als je de 10 kilometer zondag rijdt, dan doe je dat met de intentie om je te plaatsen voor de World Cup. Uh, dat betekent ook nog een reis naar Astana, wil je die... Uh, en dat alles afgezet tegen het feit dat we ook ergens moeten gaan trainen. Zullen we wel overwogen onze beslissingen moeten nemen. Het lijkt mij te gortig, laat ik het zo zeggen. Dat we vier zware wedstrijdweekenden achter elkaar gaan rijden. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dat zei Gerard Schemkes, de coach van Sven Kramer. Terug naar Sebastiaan Timmerman. De kortste afstand werd ook geschaatst, 500 meter. Gewonnen door Michel Mulder. Was dat een overtuigende overwinning, Sebastiaan? zeker weten, want Michel Mulder was de enige schaatser die twee keer binnen de 35 seconden reed, op die 500 meter dus, de eerste omloop in 34, 96. Dat is dan zoals het zo mooi heet een kampioenschapsrecord. Nog nooit zo hard gereden op dit Nederlands kampioenschap. Hij deed er 200, 200ste langzamer over in de tweede omloop, 34, 98. En wat ik al zei, de rest reed allemaal in de 35 seconden. Dus is het volkomen verdiend dat Michel Mulder Nederlands kampioen wordt. Tweede plaats gaat naar Jan Smekens, die vorig seizoen Nederlands Kampioen was en Hein Otterspeer, een ploeggenoot van Michel Mulder, eindigt op de derde plaats. En ik moet zeggen dat ik, uh, uh, ja, dat dat toch wel mooi vindt als je dan naar Michel Mulder kijkt vorig seizoen. En de seizoenen daarvoor stond hij altijd nog in de schaduw van zijn tweelingbroer Ronald. Zo eigenlijk halverwege vorig seizoen begon hij uit die schaduw te kruipen en begon hij eigenlijk betere resultaten te rijden dan Ronald Mulder. En als je dan interviews terugluistert zeg maar van vorig jaar rond deze tijd met Michel Mulder en je luistert nu naar hem, dan zit daar zoveel verschil in, in zelfvertrouwen. En dat zal toch komen door die tweede plaats van vorig seizoen op het WK toen hij bijna wereldkampioen werd hier in Ereveen 1 100ste tekort kwam. En de wereld Titel die hij wel behaalde op de wieltjes bij het skaten afgelopen zomer. Hij heeft gewoon, ja, het is echt een, een, een hele zelf. een vol zelfvertrouwen geworden. En dat, dat doet hij goed. Hij is dus terecht weer naar op, op de 500 meter. Ja, het is ook wel bijzonder hè, dat hij het hele jaar door en dan in de zomer. Ja, uh, nou, dat moet je dus, maar kunnen. Ja, blijkbaar ah, een goede combinatie voor hem. Ja, ja voor ja. hem inderdaad. Overigens uh, grote verliezer op die 500 meter, Stefan Groothuis. De uh, regerend wereldkampioen sprint. Eerste omloop de zesde tijd. Tweede omloop ging hij na de start bijna onderuit. Komt hij niet Verder dan plaats 10. Betekent dat we Stefan Groothuis uh, niet op de wereldbekers gaan zien... op de 500 meter, de eerste wereldbekers van dit seizoen. Ja, nog even terug naar Michel Mulder. Je zei, je hoort in de interviews heel veel zelfvertrouwen. Nou, laten we luisteren naar een uh, gesprek dat Bert Maaldering met hem had. Weer een geweldige rit en bijna een kopie. Ja, dat was, uh, was mooi. Geen fouten. Twee hele goede races. Echt super blij mee. Maar twee keer 34, dat is echt uh, super gaaf. Want zo vaak zie je dat ook weer niet gebeuren, dat iemand uh, zo'n uh, zo kopieergedrag vertoont. Is dat moeilijk? Ja, dat is best moeilijk, omdat het best wel om details gaat. En, ah, ik wil gewoon twee goede rijden. Die eerste was heel mooi. En ik denk, uh, wat ik vorig jaar nog wel eens liet liggen, was dat ik twee hele goede rijd. En nu reed ik gewoon twee hele goede En ik voelde het laatste rechtstuk dat het weer een goede was. Ik denk, uh, die is binnen. Wat is dan de sleutel tot twee hele goede Hoe doe je dat dan? Ah ja, twee keer zo, hard, zo goed mogelijk focussen. Maar dat wil niet altijd. Dat, dat probeer ik elke rit. Maar nou, ik stond er vandaag goed op. Daar uh, ben ik enorm trots op. Ja, Michel Mulder. Uh, wat betekent dit nou internationaal? Doet hij dan ook helemaal mee? Ja, zeker weten. Als je in deze tijd van het jaar in Ereveen uh, in de 34 seconden op de 500 meter kunt ja. rijden... dan uh, denk ik inderdaad dat hij uh, internationaal wel mee gaat doen. Want ook internationaal is er nog niet zo heel veel in de 34 seconden gereden dit seizoen. Nee. Nog niet dan op, nou... de op de snelle baan. Ja, hè, zoals ook weer het uh, als we dan ook even naar het uh, vrouwentoernooi kijken natuurlijk... dan uh, kan je eigenlijk de conclusie uh, trekken dat er weinig veranderd is. 1500 ja. meter, Wust. Maar op plaats status... 1 is er inderdaad uh, weinig veranderd. Ja. Ja, ja, kampioen voor de vijfde keer alweer hier in uh, Gefeliciteerd. Kan dit voor jou als een verrassing of toch eigenlijk helemaal niet? Uh, nou ja, goed, je moet het altijd nog maar weer doen. Alleen uh, in het voorstel ik al heel goed. Ik kreeg in uh, Insel ook al 1,57-1. Dus verrassing, verrassing. Ik wist al dat ik het kon, maar... Uh, Goed, dat moet je nog wel altijd even doen, hè? En zeker in het laatste rondje, want ik zag je wel uh, harde op een gegeven moment. Ja, de laatste ronde dat was mijn uh, slechtste ronde van de race. En dat was ook, uh, die laatste buitenbocht was ook niet uh, eentje om uh, in de plakboek te stoppen. Dat was met hangen en wurgen, maar goed. De uh, snelheid wel. Ja, daarom. Alleen, uh, ik heb wel eens een betere laatste buitenbocht gereden. Maar goed, voor nu is het gewoon hartstikke goed. En uh, moet ik tevreden zijn met mijn vijfde Nederlandse titel... de vijfde meter alweer. Ja, Irene wust, Sebastian toch knap. Je moet het, ze zegt het zelf, je moet het toch maar weer doen, hè? Ja, en, uh, uh, maar wat ze zegt klopt ook. Ze reed goede tijden in die trainingswedstrijden. En Irene die uh, met al haar ervaring laat zich ook niet meer zo gek maken zo aan het begin van het seizoen. Ze weet uh, hoe zo'n seizoen in elkaar zit. En ze is ongeschonden de zomer doorgekomen. Gewoon goed fit aan het vertrek van dit seizoen. En dan, uh, ja, dan betaalt zich dat ijs uit op het ijs met inderdaad weer een Nederlandse titel. Ja. Het heeft ook gevolgen allemaal voor deelname aan de wereldbekerwedstrijden. En die hebben ja. dan ook weer gevolgen, geloof ik, voor de EK's en WK's. Nou, dat nog niet. Oh, dat dat nee, oh, dat komt later in het seizoen. Nee. <laughs> nee. Uh, maar goed, het gaat nu om de wereldbeker. Het gaat in eerste instantie om de wereldbekerwedstrijden. Wie, wie, wie gaan daar nu naartoe? Na nou, de 1500 meter Lotte van Beek, de grote verrassing op de tweede plaats. Vorig jaar slecht bij Liga, maar nu bij de dus nog sponsorloze ploeg van Jan van Veen wordt ze tweede. Marit Leenstra, haar ploeggenoten, wordt derde. En Marije Joling en Linda de Vries, vierde en vijfde, gaan ook naar de Wereldbekers op, op die afstand. Vijf kilometer na de top drie Kramer Blokhuizen-Bergs, maar zijn dat dus Bob de Jong en Tertjan Bloemen. En op de 500 meter gaan Michel Mulder, Jan Smekens, Heine Otterspeer, Ronald Mulder en Kjart Nuis. En dan tot slot, wat is er morgen te beleven? Morgen beginnen we met de drie kilometer voor de vrouwen. Misschien gaan we iedereen wie wel weer als winnares zien. Daarna de 500 meter bij de vrouwen. Die rijden we natuurlijk twee keer daartussendoor. Misschien wel de koningsafstand bij de mannen, de 1500 meter. Goed, en ik hoor constant op de achtergrond in Tialf uh, muziek. En daar was wel het een en ander over te doen. Steven Dalebout, die ging op zoek.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 We zijn dus vorig jaar mee begonnen en gaan er weer dat het stapje voor stapje uh, nog mooier te maken. Nu zijn we toegekomen aan de verzoeknummers van de sporters. We hebben een uh, mail gestuurd een paar weken geleden uh, tegen, tegen de sporters gezegd, je mag uh, drie verzoeknummers indienen. We hebben helemaal open gelaten. Nou, dan kregen we wel een aantal verrassende reacties. En dan was de keuze van Jureen Buust nog netjes. Dat was het ambitie geloof ik hè?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 The fight to make ends meet Keeps a man up on his feet Looking for a lead Yeah. It takes every kind of En uh, every kind of people. Het is uh, zeven minuten voor half elf. Radio 1 met NOS langs de lijn. Zometeen uh, reacties op de EK-loting. Uh, wat betreft het EK voor vrouwen het voetballen van uh, komende zomer. We hebben bellen straks even met de bondscoach en met de aanvoegster van het uh, Nederlands elftal. Maar eerst uh, het andere oranje, uh, Vitesse-speler um, Marco van Ginkel, die is opgeroepen voor het uh, Nederlands voetbalelftal. Middenvelder is een van de 19 spelers in de selectie van de bondscoach... Louis van Gaal. Oranje je oefent volgende week tegen Duitsland. De bondscoach maakt dus een selectie vanmiddag bekend. En Bar Stichler was erbij. Toen Bert van Marwijk nog bondscoach was... toen begon een persconferentie als die van vanmiddag... meestal droog, met het oplezen van de namen. Maar nu van Gaal de baas is, begint zo'n bijeenkomst... altijd met een uiteenzetting over de totstandkoming van zo'n selectie. Alsof van Gaal al onze vragen al voor wil zijn en alles bij voorbaat uitgelegd wil hebben. Zo heeft hij bij deze selectie heel erg gekeken... naar spelers die in vorm zijn, meer dan anders in ieder geval. Ik heb in het, zeg maar, de voorgaande persconferenties gesproken... over de fitheid van spelers. En niet alleen fysiek, maar ook in het hoofd. Ja, vandaag ga ik spreken over de vorm van spelers... Want uh, volgens mij is dat ook belangrijk. En volgens mij is dat ook de taak van de bondscoach... om spelers die in vorm zijn uh, te selecteren. Dat klinkt tot dusver allemaal vrij logisch. Vorm laten meewegen in je selectiebeleid. En dan blijkt dat een handvol spelers... aan wie we eigenlijk net gewend waren, nu is afgevallen. Jordi Klaassi bijvoorbeeld, maar ook Douglas en Maher. Ze zijn er niet bij. Wel bij de groep zitten onder andere Deryl Janmaat, Joris Matthijssen en Jetro Willems. Toch niet bepaald spelers die in topvorm zijn. Maar de bondscoach kan niet anders, zegt hij. Ja, als ik uh, mijn selectie uh, nu zie, dat zijn er over rond maar 19 en daar, daar heeft het mee te maken. Maar ook in deze 19 spelers zijn er spelers die in mijn ogen niet de beste vorm vertonen. Maar ik moet natuurlijk uh, wel spelen. Dus ik moet er minimaal elf hebben. Dat is gelukt in ieder geval. Naast vorm is vooral fitheid een stokpaardje van Van Gaal. Ook nu. Want naast de 19 selectiespelers is er nog een soort wachtlijst met vier namen erop. Drie van PSV: Lens, Narsing en Strootman. En een keeper: Maarten Stekenburg. Die moeten dit weekend zorgen dat ze spelen. En laten zien dat ze fit zijn. Dan komen ze er alsnog bij.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 omdat hij in de afweging met andere spelers op die positie... in mijn ogen op dit moment de speler is uh, die dat verdient. Van Ginkel is de enige echt nieuwe naam in de selectie. Wel valt een aantal andere namen op. Arjen Robben bijvoorbeeld, die is terug naar zijn blessure. En ook Elgiro Elia is er opnieuw bij. Dat is juist voor die twee aardig, omdat ze in de Bundesliga spelen... en volgende week dus nogal wat collega's tegenkomen. Ook Louis van Gaal heeft natuurlijk een verleden in Duitsland. Het is bijzonder dat, dat, dat je tegen spelers speelt die je als je broekzak kent. Dat is bijzonder. Dat systeem, ja, oké. Okay. Dat is het systeem wat wij bij Bayern speelden. Maar toen speelden er negen van Bayern in, in het Duitse al. En nu, als ik goed geteld heb, vier of vijf. Dus er is al een verschil. Hoe dan ook zal Oranje tegen Duitsland een goede indruk krijgen waar het staat... De tegenstand in de eerste vier kwalificatiewedstrijden hield niet over. Dus ook Louis van Gaal zal nieuwsgierig zijn... naar wat er gebeurt als het gerenoveerde Oranje het opneemt tegen de wereldtop. Dat zei Bas Stigler. Marco van Ginkel is er dus voor het eerst bij. Bas Stigler die ze zei het al, um, dat kreeg de middenvelder van Vitesse vanochtend te horen. Ja, ik was, uh, ja, ik was eigenlijk nog aan het trainen. Maar uh, ja, toen ik van het veld afstapte, hoorde ik uh, ja, van meerdere mensen... dat. Dat ik erbij zat. En uh, ja, voor jezelf is het dan nog even, nog even afwachten. Maar uh, eenmaal op de slenk uh, bij het trainingscomplex... Uh, ja, hoor je het van iedereen en dan uh, ben je wel blij. Ja. Want wat denk je dan als je dat nieuws hebt? Ja, wat denk je dan? Uh, ja, je denkt natuurlijk uh, ja, een beetje aan de wedstrijd van... Uh, van woensdag en dat is natuurlijk uh, een hele grote wedstrijd, maar uh, eerst moeten we nog uh, zondag thuis Twente verslaan, dus uh, daar kijken we eerst naar uit. Ja, maar daar kijk je vast een beetje overheen. <laughs> nee, ik kijk er niet overheen, maar uh, ja, je bent natuurlijk heel blij en uh, natuurlijk denk je eraan. En uh, ja, dat is een hele mooie beloning. Ja. Want hoe groot is die stap van bij een voorselectie zitten naar daadwerkelijk bij de selectie zitten? Ja, dat weet ik niet. Ik, uh, ik heb er natuurlijk zelf nog niet bij gezeten, maar ja, de eerste keer in de voorselectie was al heel mooi. Als je nu uh, definitief bij zit, is het natuurlijk nog veel mooier. Maar uh, ja, ik laat het allemaal wel uh, een beetje op me afkomen en uh, ja, we zullen het wel zien. Ja. Uh, ja, hoe is dat voor jou gevoel, hè? Uh, Marco van Ginkel van uh, Vitesse, die dan mag gaan meetrainen met de grote namen die al jaren in dat grote oranje meelopen? Ja, inderdaad. Het zijn uh, een hoop grote namen en uh, ja, daar kijk ik zelf natuurlijk ook tegenop. Maar uh, ja, als je er eenmaal tussen staat is het natuurlijk... Uh, gewoon mooi en uh, ja, ga ik genieten en uh, natuurlijk ook mijn best doen. Want hoe zal dat zijn in zo'n groep, toch een beetje ontzag voor die grote jongens? Ja, ik denk dat dat in, uh, in elke groep natuurlijk is een uh, bepaalde hiërarchie. Maar uh, ik ken nou ook wel uh, bepaalde jongens waar ik zelf mee heb, uh, mee heb gevoetbald. Dus uh, dat moet wel goed komen, denk ik. Nou hoor je altijd zeggen, het is niet alleen het spelen in Oranje wat het zo mooi maakt om daar te debuteren. Maar ook het trainen met die, uh, die grote namen en zo. Is dat ook wat jou, uh, ja, wat jou trekt om te leren van die, uh, van die jongens? Ja, uiteraard. Maar uh, ja, volgens mij hebben we maar, uh, maar twee trainingen, dacht ik. Want maandag moet ik me melden en ja, woensdag is al de wedstrijd. Dus het is niet een, uh, een hele lange stage. Maar ja, je kijkt er natuurlijk wel uit om met, uh, met die jongens te trainen. En uh, ja, daar, uh, daar heb ik uh, heel erg zin in. Ja. Nu nog hopen op de speelminuten natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk afwachten, maar uh, dat is aan de trainer zelf. Ja, dat was Marco van Ginkel tegen Edwin Cornelissen. Goed, ik heb u net al gezegd, uh, er zit een EK aan te komen. Um, Europees Europese kampioenschap voetbal voor vrouwen, uh, volgend jaar. Vanavond was de loting. Um, Rosja Reinders is uh, de bondscoach, nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. En ook Daphne Koster, de aanvoerster hangt. Goedenavond Daphne. Goedenavond. Eerst maar even naar Roger Reinders. Uh, zevenvoudig Europese kampioen Duitsland. Uh, Noorwegen, om maar even de twee te noemen, dat al twee keer de beste was. En IJsland. Ja, zeg het maar, meneer Reinders. Ja, ja pittig. Uh, pittige loting, uh, maar wel heel uitdagend uh, daarin. Ja, in wat voor zin? Nou, om te zorgen dat je doorkomt. Ja, want de beste twee gaan door? De beste twee, die plaatsen zich uh, uh, automatisch. En dan de, gaan ook nog de beste twee nummers drie, die plaatsen zich ook nog. Ja. Daphne Koster, wanneer uh, wat, wat, kreeg jij de loting te horen? Want je moest voetballen, hè, vanavond? Ja. Ik heb gevoetbald, ja, vanavond. Overigens gewonnen, na lange tijd. Ja. Maar, uh, ja, direct naar de wedstrijd heb ik aan de eerste de beste gevraagd van... Uh, wie weet uh, de, de pool van ons? En toen kreeg ik het te horen. En wat dacht je toen? Nou, ik had er uh, wel voor willen tekenen. Ja? Ja, ik, ja. Uh, ben, ik ben er wel content mee. Hey. Ja. Ja, overigens won je met de Ajax 2-1 van SC Utrecht, moet ik er even bij zeggen. Ja. Um, ja want, want is dat, zie je dat ook inderdaad als een uitdaging? Ja, ik zie het wel als een uitdaging. Ik geloof dat wij de openingswedstrijd spelen tegen uh, Duitsland, tenminste, dat heb ik gehoord. dan gaan we gelijk uh, even vragen. jij Rijnen, spelen jullie de openingswedstrijd tegen Duitsland? Wij spelen 11 juli tegen Duitsland... Vervolgens spelen we tegen Noorwegen en de laatste wedstrijd is tegen IJsland. Ja, ja, nou ja, dan heb je de beste ja. twee uh, gelijk maar gehad, om maar zo te zeggen. Wat wou je zeggen, Daphne? Nou ja, ik, uh, ik zie Duitsland zie ik als een mooie krachtmeting. Uh, we gelijk zien waar we staan. Ja, en ik denk uh, dat we inmiddels uh, stap aan het maken zijn. En dat we nou ja, een uh, Noorwegen en een IJsland dat we, die, uh, dat we die kunnen hebben. Dus ik zie het. Uh, ja, ik zie het met vertrouwen tegemoet en ik heb er nu echt on ongelooflijk veel zin in. Ja. ja, dat is ook wat te horen. Rosja Rijnders, hebben jullie ooit tegen Duitsland of Noorwegen uh, in het recente verleden gevoetbald al? Uh, ja, ik ben nu twee jaar bronscoach. We hebben twee keer, of één keer gevoetbald tegen Duitsland één keer tegen Noorwegen. Uh, Noorwegen was in het, in het allereerste begin. Dat was één maand nadat ik, uh, nadat ik bezig was. Uh, dat was een vriendschappelijke wedstrijd uh, in La Manga. Uh, en we hebben een keer in Duitsland gespeeld, toen zat Duitsland een maand voor het WK uh, in Aken vriendschappelijk tegen ons. En we hebben die wedstrijden, beide hebben ze wel verloren. Uh, met name die wedstrijd Duitsland, uh, ja dat was toen wel een, uh, een behoorlijke wedstrijd moet ik zeggen. Ja, behoorlijk in wat voor zin? Nou, om te zien waar de Duitsers staan, ja. uh, waar ze op dat moment stonden uh, voor zo'n groot bonooi. Uh, en wat wij daarin nog te doen hebben. Ja. Um, in uh, uh, Zweden wordt het toernooi gehouden. Uh, jullie spelen in Vakje en in Kalmar. Klopt. <laughs> dat klinkt goed. <laughs> ja, het ligt geloof ja. ik 70 kilometer van elkaar, dat heb ik even opgezocht. Uh, ja. Hoe gaan jullie dat logistiek doen? Nou, daar, gaan we nu, daar gaan we nu in, in kijken. Uh, we zijn in Zweden op dit moment, dus we hebben morgen daar uh, een aantal bezoeken gepland uh, in de in beide steden. Uh, kijken wat daar de mogelijkheden zijn. Dus uh, dat, uh, dat heeft nu onze aandacht. Ja, dan hebben we recent het toernooi Daphne in uh, Duitsland gezien. Hè? Dat was de WK ja. volgens mij. Ja, Uit mijn hoofd. Uh, live op tv. Uh, uitverkochte stadions uh, met uh, 70, soms 80.000 mensen erin. Ja. Ho hoe is dat in Zweden? Ja, in Zweden leeft het uh, vrouwenvoetbal ook. Dat is uh, nou ja, een van de, van de landen waar, de, waar vrouwenvoetbal heel erg groot is. Waar wedstrijden al live op tv zijn. Waar er veel aandacht is voor uh, vrouwenvoetbalwedstrijden. Dus ik denk dat het qua uh, publiciteit en qua aandacht, dat we naar nou, een mooie tijd uh, tegemoet gaan. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat, wat, wat zijn nou de kansen, Rosje Reinders, als je het nu uh, reëel inschat? Nou, ik denk dat we, dat we daarin goede kansen hebben. Uh, ik denk dat we, zoals Daphne ook al aangaf, dat we aardig op weg zijn. Goede vorderingen maken daar, uh, daarin. Uh, recent ook de wedstrijd tegen Frankrijk gespeeld. Topland in de wereld. Uh, de laatste toernooien, goed gepresteerd, Olympische Spelen, wereldkampioenschap. En ik denk dat we dat op een, een goede manier gedaan hebben. En, en ons daar goed gepresenteerd hebben. Uh, maar wij kunnen meer. Uh, dat, dat is de indruk die wij met elkaar, met het team ook hebben... Uh, en het is aan ons om, uh, om dat ook te laten zien. Ja. Uh, Daphne Kossi, je was er natuurlijk ook het vorige EK bij. Je staat dus nog helder uh, voor de geest. Uh, ja. Met die penalty-serie en uiteindelijk die dramatische uitschakeling tegen Engeland in de halve finale. Uh -huh. uh, als je het kijkt naar het vrouwenvoetbal van toen. En ja. we zijn nu uh, vier jaar verder. Ja, drie jaar. Da drie jaar maar dan vier jaar. Ja, dan, ja, nu drie jaar, maar dan vier jaar. Uh, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er heel veel veranderd is. Het vrouwenvoetbal is enorm in ontwikkeling en het gaat ontzettend snel. En uh, het gaat snel met alle landen, maar het gaat ook heel erg snel met Nederland. En uh, wij hebben een ander spel laten wij zien. En uh, dat, uh, waarschijnlijk weet iedereen ons om het countervoetbal. En we proberen nu onze wil echt op te leggen aan de, de tegenstander, maar dan uh, in balbezit. Ja, en uh, de, de, ben je het mee eens met elkaar, Roosje Reijnders? Sorry? Daar ben je het mee eens, mag ik aannemen, dat de spelwijze is veranderd inmiddels? Ja, nou goed, uh, Nederland heeft prima gepresteerd in 2009. Dat, dat gaf je net zelf aan een heel goed resultaat daar uh, afgeleverd uh, op een bepaalde manier. En, en wij hebben met elkaar gesproken van wat moeten we er nu aan toevoegen om het nog beter uh, te kunnen doen. En daar kwamen een aantal dingen uit zoals Daphne het net uh, omschreef. En ja, daar zijn we volop mee bezig. Oké, okay, nou heel veel succes in de voorbereiding. Uh, Daphne, jij succes met Ajax uh, in, de, in de Beneliga. Ja, dankjewel. Na de, na de winterstop tegen België, maar dan moet je bij de eerste vier zitten, geloof ik. Ja, nou, we zijn op weg. Ja, jullie staan nu vierde <laughs> met dertien punten en Telstra ja. staat er net achter met elf, dus het wordt nog hartstikke spannend. Dankjewel ja. voor nu allebei. Oké, okay, prettig af. Goedenavond, hetzelfde even naar de eredivisie. divisie, uh, u hoorde het eerder al: naar Groningen 1-0. Een uh, wedstrijd die uh, afstevende. Volgens mij werd het 0 Is hier 1-0? Volgens mij werd het 0-1. Trouwens, Groningen won een wedstrijd die afstevende op 0-0. Uh, Dan is het logisch om uh, de man te horen die beslissend was vanavond: Michael de Leeuw. Winnen was heel belangrijk en de manier waarop maakte niet zoveel uit. Maakte hem wat uh, niks uit. Nee, we er vooraf. Uh...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 Nee, ik denk het niet. Kijk, wij wisten wat we, wat we hier kwamen doen. We, we, we kwamen gewoon puur voor de drie punten. En uh, maakte niet uit hoe de trainer zei tegen ons. Uh, deze wedstrijd moesten we als een eenmalige wedstrijd benaderen. En gewoon uh, ja, volle bak voor de overwinning gaan. Dus het was knokken, terwijl jullie doorgaan proberen te voetballen eigenlijk, hè? Ja, nee, we probeerden wel te knokken. We probeerden zo snel mogelijk, uh, nou, of in ieder geval zo rustig mogelijk, aan de bal te blijven. Ik denk, uh, nou, ik denk dat die goal... Uh, een van de aanvallen was waar dat goed lukt. Ik denk goede voorzet van, uh, van Mitchell. Bakuna die een goede loopactie had. En, uh, ja kwam hem vrij bij de tweede baal. We ja, kunnen je zo langzamerhand echt een goaltjesdief gaan noemen. Ja, nou, een dief. <laughs> ik, uh, ik vind het niet erg om een goaltje te maken. Nee, want uh, Hoe zit dat nou? Uh, is het instinct, het loer je er echt op? Want je komt altijd wel twee of drie keer per wedstrijd voor de goal in een scoring situatie. Nou, ik wil wel altijd uh, bij een voorzitter bij zitten. Ik probeer wel altijd om, uh, als die bal aan de zijkant is, probeer ik wel in de zestien uh, ja, ergens uh, in de ruimte te duiken. Ja. Dit, dit was je zesde, vind je dat nu, nu veel? Of zeg je van nou, het had er eigenlijk nog wel meer moeten zijn? Nou ja, het, uh, het had er zeker meer moeten zijn. Ik denk, uh, dus je kansen mis je. Als je kansen krijgt is het altijd goed. Maar uh, als ik kijk naar de kansen die ik heb gemist, had het er zeker wel uh, twee of drie bij kunnen. Je zegt, de spanning was niet zo heel groot vooraf. Uh, we wisten gewoon wat we moesten doen. Maar het geeft wel wat lucht, hè, neem ik aan. Ja, zeker. Het geeft nou ja, lucht. We moeten gewoon verder gaan. We moeten gewoon, kijk, we hebben drie wedstrijden verloren. Ik denk dat we tegen Utrecht en Heerenveen redelijk gespeeld hebben. NEC was wat minder, voor mijn gevoel dan. Maar uh, nee, het is lekker om weer drie punten te hebben. Lekker om het gevoel te hebben dat we weer hebben gewonnen. En uh, nou ja, nu voor een week uh, AZ thuis, volgens mij. Ja. Dat klopt. Michael de Leeuw was dat. Een nakbreida staat na het verlies uh, weer even met beide benen op de grond. Na de trainerswissel won de Brabantse formatie twee wedstrijden op rij. Jeroen Nelshoff nu in gesprek met interimcoach Adrie Bogers. Jullie wonnen van RKC enigszins onverdiend. Want uh, toen werden jullie eigenlijk in de tweede helft... Uh, redelijk van het kastje naar de muur gestuurd. Nu verlies je van Groningen. Tegenovergestelde verhaal? Nou, ja, niet helemaal. Ik bedoel... Uh... De eerste helft hebben we het redelijk goed gedaan. We hebben we wat kansjes gecreëerd. Ik heb niet de indruk dat Groningen daar veel kansen tegenover heeft gesteld. Dus dat was redelijk op- en neergaand. Ik bedoel, er gebeurde ook niet heel veel in die wedstrijd. De tweede helft geef je uiteindelijk één kans weg en dat is een doelpunt. Dan heb je in principe nog maar tien minuten om dat eventueel... met bestuurde tijd dan een kwartier om dat te corrigeren. Daar hebben we wel goed initiatief genomen. Misschien verdien je dan om gelijk te maken, maar dan maak je hem niet. Ja, dat is gewoon zuur. Dat opportunisme van die slotfase. Hè? Uh, eigenlijk zijn we van nak gewend in thuiswedstrijden dat dat ook gedurende de wedstrijd wat vaker gebracht wordt. Is dat hetgeen wat een beetje ontbrak vanavond? Ja, ja. Nou, dat wilden we in het begin wel. Alleen uh, ja, dan heb je het misschien ook met een tegenstander te maken. En, en toch een beetje de twijfel van... Hè, moeten we helemaal door? Geven we niet te veel ruimte weg? Dus uh, je weet als je achter staat dat je niks meer hebt te verliezen. Dat heeft zo'n speler ook in zijn hoofd. En dan denkt hij van oké, okay, dan maar... Uh, Erop en erover. En dan krijg je waarschijnlijk meer het gedrag dat je misschien al vaker in de wedstrijd zou willen hebben. Van nou, oké, mouwen omhoog en gas geven. Ja, zit dat je dwars eigenlijk? Nee, nee want ik weet dat het zo is. Ik bedoel, je hebt die intentie wel, maar in het veld is het vaak toch anders. En uh, dan is, zijn sommige dingen moeilijker als dat je ze van de kant af ziet. Ja, je, je treedt aan en dan, dan win je als trainer twee wedstrijden. En zelfs ook nog een bekerwedstrijd. Uh, ben je dan vanavond teleurgesteld dat dat zich niet doortrekt? Nou, nee, want je moet reëel zijn. Je weet dat dat gaat gebeuren. Ik bedoel, uh, als ik in mijn hoofd zou hebben dat ik alles zou kunnen winnen... dan, uh, dan zit ik morgen bij AC Milan, denk ik. En uh, volgens mij gaan die niet bellen. Dus wat dat betreft, uh, je wil natuurlijk een goed resultaat. En uh, ik kan die spelers daar vanavond niet te veel in verwijten. Dus dat is uiteindelijk ook wel belangrijk, denk ik. We stonden vorige week tegenover elkaar. En toen zei je van, uh, er komt de komende week duidelijkheid... of ik ga blijven als trainer van uh, NAC, in ieder geval dit seizoen. Die is er nog niet. Hoe kan dat? Ja, dat is een goede vraag. Uh, we hebben uiteindelijk gesproken met elkaar. En door omstandigheden is dat wat later in de week geweest. Uh, gisteren zelfs nog. Er ja, dat zijn op zich goede gesprekken geweest. Alleen, uh, ja, ze zijn, zijn er nog niet helemaal uit. Dus uh, het zijn oriënterende gesprekken ook voor mij geweest. Om te kijken hoe de uh, situatie is. Nou, ja, dat is nu nog even op een rijtje zetten. Dus, uh, maar dat, dat, dat gaat echt geen weken meer duren natuurlijk. Adrie Bogers was dat de trainer van NAC Breda. Dat is uh, vloort thuis met 1-0 van Groningen. Laten we eens kijken wat dit weekende nog meer brengt, wat het voetballen betreft. Straks horen we onder andere dik advocaat, maar het interessantste duel van dit weekende is Vitesse tegen FC Twente. Zondag om half één de nummer 3 tegen de koploper. En dus gaan we eerst maar eens luisteren naar de Engelse coach van Twente, Steve McLaren, die is niet verrast door de hoge klassering van Vitesse. It was no surprise to me. I went to the Ajax game and before the game, and Ajax will win. I zei Vitesse... They are capable of winning big games. They are a dangerous team. They were last season. They've developed this. And Fred Rutner's has got them playing uh, good football. And and they've got a player in... in well, two players well, in, in Rice and Borney who, that great ingredient, have been able to uh, to score goals and... Ja, McLaren was bij de wedstrijd die Vitesse in Amsterdam won van Ajax. Hij dacht vooraf al dat Vitesse zou kunnen winnen van de Amsterdammers. De ploeg heeft zich verder ontwikkeld onder coach Fred Rutte... en is nog beter geworden... en heeft twee heel gevaarlijke spitsen, Reis en Bonny... die wedstrijden kunnen beslissen. Nou, de naam valt meteen. Wilfried Bonny heeft zijn naam definitief gevestigd... met die twee doelpunten tegen Ajax. En ook McLaren is van hem onder de indruk en blijkt zelfs telefoontjes over hem te krijgen uit Engeland. Is een goalscorer. That's what he gives to the team. He's a threat. That's why I look at him and, and he is. He's heading for the top. And he's heading for you know whatever league he wants. And uh, yeah, my phone keeps ringing from uh, from England, the Premier League clubs who. Uh, Who asked me about this boy, En I said, Ja, come and buy him in the winter. If you can buy him in the beginning of November, then do it. Ja, veel Premier League clubs winnen dus advies in bij McLaren over Bonny. En hij geeft ze allemaal hetzelfde antwoord: Koop Bonny. Liefst al in de winter, want dan heeft FC Twente tenminste geen last meer van hem. Dat is Britse humor, zullen we maar zeggen. Maar dat Bonny een topper is, daar twijfelt McLaren dus niet aan. Vitesse doet McLaren trouwens denken aan het FC Twente van vijf jaar geleden. Ik denk dat ze de the voor de championship. Ze zijn misschien 20, 4 of 5 jaar geleden. Ze komen door. Maar ik denk dat ze they deserve attention they get in. Vitesse is titelkandidaat, vindt McLaren, en verdient de aandacht die het krijgt. Al met al, zondag, een wedstrijd om naar uit te kijken. Het wordt een goede game. Het wordt een topgame. Want uh, het zijn twee topteams. Uh, en één in die... Ja, het is een test. Ik kijk looking forward to uh, to our players and how they deal with it and uh, not just the the pressure of the game but how we play against a good team. Ja, het wordt een mooie wedstrijd, een echte test voor Twente, zegt McLaren, en hij is ook benieuwd hoe ze er mee om zullen gaan. Wilfried Boni, fenomeen in Arnhem, topscorer in de Eredivisie en vastbesloten Vitesse zo snel mogelijk te verruilen voor een internationale topclub. Dus komen de fans Bonnie nog maar even bekijken... tijdens de training voor de wedstrijd tegen Twente. Net als onze verslaggever Edwin Cornelissen. Behoorlijk druk, rond op het trainingsveld van Vitesse op Papendal. Het is behoorlijk druk voor een normaal doordeweekse training. Dus het is wel te merken dat het goed gaat met Vitesse? Het is zeer zeker te merken dat het absoluut goed gaat bij Vitesse. Ja, uiteraard. Die staat natuurlijk op een plaats waar we jarenlang niet meer gestaan hebben. En dan willen we volhouden natuurlijk. Ah, daar komt een echte supporter. Op de scooter, geel van kleur. Dat is de enige die aan hem en een omgeving rondrijdt. De enige scooter? Ja, de enige, enige Vitesse-scooter. Met stickers erop. Op de voorruit Theo Jansen met Adelaar op de arm. Ja, ik ja. denk dat hij van dieren had. En aan de zijkant, het hoofd van Wilfried Boni. Ja, tuurlijk. Het is de beste voetbal die in Nederland rondloopt. Joh. De doelpuntenmachine van Vitesse. 12 keer scoorde die al in de competitie en de afgelopen wedstrijd maakte die grote indruk tegen Ajax. Wat een fenomeen die Boni zegt. Die pakt die bal op aan de linkerkant van het veld. Die zet de gashendel open met die, met die dikke benen en, en die grote kont. En die, die snelt richting het schafsomgebied en kopt de bal van dichtbij achter Vermeer. En zo Boni met zijn tweede. En dus is Boni natuurlijk ook bij de fans het gesprek van de dag. Hij is zeer zeker de held hier in Arnhem en uh, we hopen ook zeker dat hij blijft. Ja, Boni gaat naar Ajax, heb ik gehoord. Oh, is dat zo? Dat is uh, net een grapje hoor. Oh. <laughs> ik denk ook, oh, u heeft nieuws? Nee, het is niet te betalen hier in Nederland. Ja, hij ja, doet het natuurlijk heel leuk. Scoort makkelijk. Ja, een sterke man hè. Ja, de doelpunten die stroomden gewoon binnen. Het, het lijkt net, net hoe ik het nu zeg. er is er makkelijk. Hij is uh, bijna niet, niet af te stoppen door, door verdedigers. Mm. En uh, hij is balvast. Dus dat zijn allemaal belangrijke dingen. En hij scoort dus ook op zijn tijd. Op het veld wordt er afgewerkt op doel. Natuurlijk door Boni, die de bal dan nog wel eens krijgt van Marco van Ginkel. Hé hey Marco, hoe is dat eigenlijk, samen spelen met een man als Boni? Ja, heel fijn. Ik denk dat iedereen dat nu ook al ziet. Hij is heel belangrijk voor ons. Hij maakt een hele hoop doelpunten en hij geeft goede assist. Ja, hij is gewoon uh, ja, heel sterk. En, ja, als, middenvelder is dat, uh, als lopende middenvelder is dat heel handig om, uh, ja, om daaronder te komen... en uh, ja, zo het spel uh, verder te verplaatsen. En ik denk dat dat wel uh, aardig gaat. Ja. Twee doelpunten van Vitesse, allebei van Wilfried Boni. Ongenadig hard Rost Boni de bal in het net tijdens de training. Fred Rutte, de trainer van Vitesse. Maar wat is het qua karakter voor jongen? Die peer Wilfried is een, uh, die weet precies uh, wat zijn doel is... Dat heeft hij in zijn hoofd. Hij is uh, bijna onverstoorbaar. Alles wat rondom hem heen gebeurt, laat hem in koud. Hè? Hij staat op het veld en, en hij, uh, hij doet zijn ding. En zo start hij uh, uh, ook in. In de wedstrijden vind ik dat hij steeds uh, harder gaat werken. Ook dat. In het begin van het seizoen was ik daar uh, eerlijk gezegd niet zo content mee. Maar mm -hmm. als ik zie wat hij nu brengt, nou, dan is hij, wordt hij ook langzaam ervan overtuigd dat, dat het ook uh, voor hem. Goed zijn. Het is Wilfried Boni die de goal maakt. Zijn waarde bewijst hij vrijwel wekelijks, Wilfried Boni. Ja, en dan is, er, uh, is het helemaal stil in de Amsterdam Arena. En misschien liet hij afgelopen weekend tegen Ajax wel zien... dat hij echt klaar is voor de stap hogerop. Dat is wat hij zelf ook aangeeft. Hij wil weg bij Vitesse, hij wil naar de grote competities. En de grote vraag is eigenlijk alleen maar... of dat gaat gebeuren tijdens de winterstop... of pas aan het einde van het seizoen. Ik ben er bang voor, ik ben er heel bang voor. Ik ben er zelf ook bang voor dat hij niet te houden is, net wat je al zei. Maar dan heb ik gezegd, laten we hopen. Elke vitesse hoopt dat hij, dat hij blijft. Ja. Maar ja, je weet zelf, er zijn grote clubs met meer poen. Of tenminste, meer poen. Dat zeg ik eigenlijk misschien niet helemaal goed. Maar ja, met, uh, die toch net iets groter zijn dan wij. En uh, ja, daar gaat hij waarschijnlijk voor kiezen. Dus hopelijk uh, staat de opvolger al klaar. Gaat hij daar eigenlijk slagen? Bijvoorbeeld in de Premier League, Fred Rutte? Wij denken vaak, hè, zeker uh, buitenstanders, denken vaak van ja... Die kan zomaar bij, bij de, bij de allergrootste club mee en in de competitie. Ik heb zelf ervaren dat... Uh, een speler van Van. Hij was de nationale competitie ontgroeid. Hij gaat naar de Bundesliga. Hij heeft gewoon een half jaar nodig om aan het tempo te wennen. Dus wat ik wel weet, dat hij wel een karakter ervoor heeft. Dat heeft hij wel. Ja, Hij zal niet snel opgeven, denk ik. Ja, dat hij doen. Ja. ja no. maar dan gaat hij? komt hij aan. Hè. Zo, de training zit erop. Daar komt Boni aanlopen. En dan wordt hij even aangeschoten. Wilfred. En mijn vriend maakt een picture van Of die even plaats wil nemen op de scooter. Ja, okay. yeah. thank you very much. You. Staat hij erop, Boni, op de scooter? Ja, ja, Boni staat erop. Boni, de held van Arnhem. Nog wel. Ja, bedankt voor geregeld. De... Ja, goed gegeven. Je moet je wel je jongen. En vervolgens rijdt Bonnie met die scooter weg, zo te horen. Het zal toch niet. Goed dan, PSV de nummer 2. Kan misschien wel profiteren als FC Twente dit week... aan de punten laat liggen tegen Vitesse. Opvallend is dat PSV in de competitie aan een heel goede reeks bezig is. Maar dat het in Europa onderpresteert. Gisteravond een 1-0-nederlaag in Zweden tegen de kleine AIK.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 En dus probeerde hij zijn positie nog wat te verduidelijken. Kijk, als je in de Champions League zit, dan weet de club hoeveel geld ze krijgen. Dan weten ze ook hoe ze hun selectie in elkaar moeten zetten. Nou, wij kunnen met alle, met alle eerlijkheid wij kunnen niet in vier competities meedoen. En dat is kampioenschap meedoen, beker meedoen, uh, Euroleague meedoen. Nationale helft al meedoen. Dat moet je ook niet onderschatten. Dat is gewoon te veel voor deze groep. En dus heeft PSV de prioriteit aan de competitie. En niet aan de Europa League. En de vraag is of dat doorwerkt naar de spelersgroep. Rob Fleur sprak met verdediger Timothy de Rijk. En aan hem de vraag hoe de spelers eraan toe zijn... na die nederlaag tegen AIK. Nou ja, wij, willen, wij kijken nu al terug naar zondag. En uh, wij willen de competitie nu uh, laten zien... Ook dat we daar ook kunnen blijven winnen. Alleen denk dat we niet uh, ja, de Europa League uit ons hoofd moeten zetten. Want we hebben nog twee wedstrijden, het zal moeilijk worden. Maar als je een kans hebt, dan moet je die ook proberen te nemen. Het wekt de indruk dat jullie de Europa League gewoon weggegeven hebben. Nou ja, dat is misschien voor uh, buitenwereld zo. Maar uh, niet voor ons, wij willen gewoon elke wedstrijd winnen. Of dat dan nu uh, Europa League is, uh, competitie of beker. Wij willen alles winnen, alleen uh, wordt het nu wel moeilijk. Maar ja, we gaan er alles voor doen om naar de volgende ronde nog proberen te gaan. Hoe pijnlijk is het voor jullie zonder Strootman, zonder Toivonen, zonder Van Bommel en zonder Lens te moeten voetballen? Het lijkt als jullie dan een stuk minder zijn. Nou Ja, maar dat is, dat, is ook, uh, ja, dat is ook logisch. Als je vier basisspelers bij ieder welk team wegneemt, is dat altijd uh, een gemis. Maar die jongens er spelen doen ook hun best en uh, hebben ook laten zien dat ze, dat ze van waarde zijn voor onszelf dan. Alleen ja, nu zijn de vier jongens die er niet bij zijn, is dat, dat is wel een gemis voor ons. Daar moet je eerlijk in zijn, maar wij proberen gewoon altijd het beste te doen en uh, die wedstrijd te winnen. Alles noemt de competitie? Nou ja, dus we willen gewoon uh, nog in alle drie meedoen. Gewoon uh, de beker en de competitie en ook uh, Europa, League ik net zei. En uh, als we die twee wedstrijden winnen, is er kans er nog om, uh, om door te gaan en daar gaan we voor. Als uh, Stockholm een punt pakt, dan ben je weg? Nou ja, tuurlijk, maar... Uh, ja, we zien het wel en uh, we doen gewoon uiterste best nogmaals en uh, we willen alles winnen. Dus uh, dat, is niet, uh, ja, dat is ook wat we in Europa League willen doen. Wat gaat er nu gebeuren tegen Herenveen komend weekend? Nou ja, wij gaan gewoon proberen om uh, gewoon, uh, ja, een vervolg te geven aan die serie in de competitie... dat we al neergezet hebben om uh, winnend af te sluiten. En ik denk dat we daar de afgelopen weken goed mee bezig waren. Nee, en dat is juist zo verpand. In de competitie zet je een serie neer en dan zitten er twee van die belabberde partijen tussen. Het kan niet alleen in Zweden het veld geweest zijn. Ja, maar, ja dat, dat, dat weet ik niet echt, maar uh, als je ziet uh, ja, wat dat we toch gecreëerd hebben in uitwedstrijd en ook in thuiswedstrijd... dan is het niet alleen zeg maar, dat je het uh, aan Europa League moet wijten. Uh, maar ja, het is nu aan ons zeg maar, om daar een antwoord op te geven. Want ja, dat zijn jullie wel aan je eigen aanhang verschuldigd, hè? Want die, ja, die krijgen we waarschijnlijk geen vervolg in Europa. Nee, ja, tuurlijk, maar ja... Wij... We moeten ook niet vergeten dat we nu uh, in de competitie... Uh, zeven wedstrijden niet uh, uh, ja, al gewonnen hebben. Dus uh, ik denk dat ze dat ook niet vergeten zijn. PSV speelt dus zondag tegen Herenveen. Leuk weetje vooraf. De wedstrijd wordt een confrontatie van twee halfbroers. Rajiv van de Lapara. Van Lapara en Jorginho Wijnaldem. Van Lapara, uh, kijk naar uit. Ja, tuurlijk. Het is uh, altijd leuk uh, om tegen hem te spelen. Vorig jaar had hij uh, van me gewonnen, van ons gewonnen... En ik hoop dat wij dat zondag uh, ja, anders kunnen doen. Dat wij uh, de overwinning pakken. En dat ik een keer van hem kan winnen. Drie keer hebben ze van jullie gewonnen vorig jaar, hè? De ja. beker erbij. Ja, en, twee keer in de competitie en één keer in de beker. vijf 1 geloof ik, twee keer? Ja, twee uh, ja, grote nederlagen. En, uh, ik hoop dat we dat uh, zondag uh, wel veel beter doen. Hoe gaat het dan in de familie? Is dat dan treiteren, pesten? Nee, valt eigenlijk wel mee. Hij is, uh, hij is een hele lieve jongen. Heel bescheiden en uh, ja, hij, hij maakt er wel grapjes over, maar niet meer dan dat hoor. Ja, Rajiv van La Parra voor de microfoon van Omroep Friesland. De rest van het programma van dit weekend. Morgen speelt nummer 4 Utrecht tegen RKC. En dan VVV tegen Willem II. En dan ADO AZ en NEC Heracles. Zondag Pek Ajax, Feyenoord, Roda. En de andere wedstrijden hebben we genoemd. In de Eerste divisie. Even kijken wat daar is gebeurd. MVV Maastricht tegen Den Bosch werd 4-0. Sparta Rotterdam tegen Helmansport 2-0. Veendam tegen Fortuna Sittard 1-3. Kambuur AGO VV Apeldoorn 0-0. En Eindhoven tegen Go Ahead Eagles werd 1-4. De graafschap kon opnieuw niet winnen thuis. Dit keer werd het 3 0 4 tegen FC Dordrecht. En FC oost eindigde eindigt in 1-0. Almere City FC tegen FC Emmen 1-0. MVV Maastricht eerste met uh, 12 uit 29. Dordrecht heeft er 12 uit 24. Nee, dat zeg ik verkeerd. 29 uit 12 heeft MVV er. En Dordrecht heeft er 24 uit 12. Net zoveel als uh, Sparta-Rotterdam. Fortuna Sittards staat vierde met 23 uit 12. De club maakte deze week uh, bekend dat het een groot liquiditeitsprobleem heeft. Ze hebben nog maar 200 100 euro in kas. Ze hopen snel een nieuwe hoogsponsor te krijgen. Misschien kunnen ze dan uh, volgende week ook gelijk uh, wat aan de bus doen. Want wie weet rijdt hij wel niet als ze te weinig geld hebben. En ze moeten naar Sparta volgens mij volgende week. Goed, dit was het voor nu. U hoort uh, de eindtune. Morgenmiddag is er natuurlijk weer een sportforum. Dan met Tom Boot, Henk Hoiting en Nando Boers van NuSport. Die zijn dan te gast. En morgenavond natuurlijk nog heel wat divisiewedstrijden. Maar dat is pas uh, voor morgen. Zometeen met het oog op morgen. Met Thijs van der Brink. Goedenavond.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 So you can see. Oh, what's going on? Op Radio 1. What's going on? Het nieuws. Yeah, what's going on? Van alle kanten. Oh, Als kind was ik al fan van de wielenwouw. Na Dorrestijn's Vogelgids is er nu Dudeljo van Hans Dorrestijn. Ook verkrijgbaar bij de Libris Boekhandel. De wet van Liebig.